5 uur. Het NOS-journaal. Renate Evers. Kabinet wil plan voor Kunduz-missie aanpassen. OV-chipkaart ook anoniem te kraken. En Egypte komt demonstranten tegemoet.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 De OV-chipkaart kan ook worden gekraakt zonder dat het bedrijf dat achter de kaart zit, TransLink Systems, erachter komt. De identiteit van de fraudeur kan zo nooit worden achterhaald. Hackers hebben ontdekt dat er op de stations niet eens hoeft te worden in- en uitgecheckt. Dat kan door van tevoren op de eigen computer het begin- en eindstation in te voeren. De fraude werkt alleen bij treinreizen omdat de toegangspoortjes daar nog niet werken. Gisteren bleek al dat de OV-chipkaart kan worden opgewaardeerd... met behulp van een eenvoudig computerprogramma... en een kaartlezer van een paar tientjes. Die fraude wordt wel gesignaleerd door TransLink Systems... omdat bij het inchecken wordt doorgegeven dat er met de kaart is gerommeld. Zuid-Holland wil vanaf volgende week donderdag de strippenkaart... helemaal vervangen door de OV-chipkaart. Naar aanleiding van de jongste berichten... wil minister Schultz van Hagen bekijken of dat moet worden uitgesteld. Egypte lijkt de demonstranten tegemoet te willen komen. Premier Nazif heeft toegezegd dat de vrijheid van meningsuiting een wettelijk recht zal worden. Hij benadrukte dat de politie zich bij de demonstraties van gisteren terughoudend heeft opgesteld. Na de massale protesten van gisteren wordt er nu op veel kleinere schaal gedemonstreerd. Vanochtend waarschuwden de autoriteiten dat het tientallen jaren oude demonstratieverbod nog steeds van kracht is. Daarin staat dat iedereen die aan een betoging meedoet of zich provocerend uitlaat wordt vervolgd. In de hoofdstad Cairo en in de havenstad Suez voerde de oproerpolitie vandaag charges uit. Volgens de ooggetuigen staan er in het centrum duizenden mensen bij het gerechtsgebouw. Ze eisen dat de demonstratieverbod wordt opgeheven. In de hoofdstad is een grote politiemacht op de been. In Den Haag heeft een 52-jarige Egyptische man geprobeerd zichzelf in brand te steken. Dat gebeurde voor de Egyptische ambassade aan de Badhuisweg. Volgens ooggetuigen gooide de man een spiritusachtige vloeistof over zich heen en probeerde daarop zichzelf in brand te steken. Maar toegesnelde agenten wisten dat te verhinderen. Ze brachten de man naar het bureau waar hij onder de douche is gezet. Over het motief van de man is niets bekend. Jad Vashem, het belangrijkste documentatiecentrum ter wereld, over de massamoord op de Joden in de Tweede Wereldoorlog, gaat al het materiaal op zijn website zetten. In samenwerking met Google heeft het Israëlische Holocaustcentrum alle foto's en documenten gedigitaliseerd, zodat binnen afzienbare tijd iedereen met een internetverbinding toegang heeft tot het mega-archief. Nabestaanden kunnen dan bijvoorbeeld via het internet opzoeken in welke kampen hun familieleden hebben gezeten en waar en wanneer ze zijn vermoord. Vandaag zijn de eerste 130.000 foto's op de site geplaatst. Verder kunnen overlevenden van de jodenvervolging hun verhaal kwijt op de site en kunnen nabestaanden verhalen over verdriet en verlies opsturen naar de site van Yad Vashem. Op het strand van Tessel is een levende bruinvis aangespoeld. Volgens Ekomaren spoelen er jaarlijks tientallen bruinvissen aan, maar overleven er meestal maar weinig. Een toezichthouder van het strand vond de bruinvis en heeft haar Sienke genoemd. Sienke is ondergebracht bij SOS Dolfijn in Harderwijk en wordt daar onderzocht. De bedoeling is dat ze over een tijdje weer wordt uitgezet in zee. Justine Henin heeft aangekondigd dat ze weer gaat stoppen met toptennis. Ze heeft te veel last van een elleboogblessure om op het hoogste niveau mee te doen. De 28-jarige Belgische stopte in 2008 ook al met toptennis... maar maakte in september 2009 haar rentree. Die verliep succesvol, maar vorige week werd ze in de derde ronde... van de Australian Open uitgeschakeld in de derde ronde. Dat was gezien de pijn in haar arm voor haar het moment... om te besluiten zich terug te trekken uit het profcircuit. Het weer wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Vanavond op de Wadden, kans op een sneeuwbui. Vannacht gaat het een graad of drie vriezen. Morgen af en toe zon met maximaal tussen 0 en 2 graden. Vrijdag en zaterdag meer zon. A, ah, we hebben verkeersinformatie. Het is minder druk dan gebruikelijk op woensdagmiddag. Er staat nu 80 kilometer file. Het zijn vooral dagelijkse files in de Randstad. Eigenlijk geen opvallende. Het is wel wat drukker bij Utrecht op de A2 naar Den Bosch. Bij knopen het Oude Rijn 8 kilometer. En de file op de A4 Amsterdam-Den Haag is wat langer bij Zoetewouder-Rijndijk. Daar staat vanmiddag 6 kilometer. Ten slotte de A12 Utrecht-Arnhem. Tussen Knobot-Lunette en Driebergen 5 kilometer. Jouw persoonlijke aanbod van actuele vacatures direct in je mail of je mobiel of online. Nationale de grootste banensite van Nederland.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 NOS Radio 1-journaal met Tim Overdijk en Lucella Carasso. Goedemiddag, zeven minuten over vijf. Twee keer België komend half uur. Marcella Mesker zometeen over het aangekondigde afstrijd van Justine Henin. En hoofdstuk 83 van de Belgische Formatie loopt hoogstwaarschijnlijk ook niet goed af. Groen. GroenLinks-fractievoorzitter Jolanda Schap heeft zojuist duidelijk gemaakt onder welke voorwaarden haar fractie wel akkoord kan gaan in, de, uh, in het debat over de eventuele politiemissie in Koenders. Joost Vullings volgt het debat in Den Haag. En Joost, die voorwaarden zijn. Ja, die voorwaarden zijn sowieso kei en keihard, zei ze. Het zijn er een hele hoop, hoor. Ze zegt de opleiding, die staat nu ze zeggen, gepland op, op zes weken... die zegt die moet minimaal vier maanden zijn. En daarbovenop moeten dan de, de recruten ook nog leren lezen en schrijven. Want, zegt ze, ja, ze moeten niet alleen tegen de Taliban gaan vechten... of dat wil ze eigenlijk liever helemaal niet. Ze moeten kijken naar de mensenrechten-situatie in het land. Ze moeten wetskennis hebben... en ze moeten bijvoorbeeld aan corruptiebestrijding kunnen doen. En dan moet je kunnen lezen. Daarnaast zegt ze, ja, de screening van de recruten is in handen... van de de Afghanen, en ook nog eens in, in handen van een commandant... die zeggen, een, een, een jaar in het verleden niet altijd zich aan de wet heeft gehouden. Dus dat vertrouwt zij ook niet helemaal. Daarnaast moeten de Nederlandse militairen... wat dan heet de Dutch Approach toepassen. Dus men moet veel communiceren met de mensen. Oog hebben voor, ook voor de ontwikkeling in dat gebied. Uh, en ze moeten ingezet worden, de, de politiemensen... voor de taken waar wij ze voor opleiden. En dat ziet GroenLinks dus als klassieke politietaken. En dus niet vechten tegen de Taliban... Uh, uh, en dan is er nog een laatste punt ja dat is wel heel belangrijk, de veiligheid in, in Kunduz zij ziet die regio als erg onveilig het noorden als geheel is veiliger maar Kunduz is van het noorden het onveiligste gebied het is ook een, de toevoerroute van veel materiaal uh, van de, zeg maar, de geallieerden, de westerse troepen die daar bezig zijn en uh, die aanvoerroute kan dus tot veel strijd leveren tussen dus de westerse troepen en de taliban en ze zegt onder geen beding mogen de Nederlandse troepen daarbij betrokken raken Joost, dat is een enorme boodschappenlijst van Jolande Sap. Denk je dat het kabinet aan die eisen tegemoet kan komen? Ja, dat vind ik heel moeilijk te beoordelen. Aan de ene kant geeft ze dus wel nu een opening aan het kabinet... door te zeggen van dit zijn concrete punten. En ja, als je dat goed voor ons kan invullen, dan kunnen we instemmen. Maar ja, de opleiding zo uh, ver oprekken... en eigenlijk ook de taken van die agenten veranderen... want ja, de, de taken zoals gepland in de missie... is toch voor een groot gedeelte vechten tegen de Taliban. Ik weet niet of dat mogelijk is binnen het NAVO-verband. Want ja, dit hebben we toch met de NAVO afgesproken. En of wij zomaar het karakter van deze missie kunnen veranderen... dat, dat weet ik niet. Maar ze geeft in ieder geval het kabinet nog een kans. Ja, maar premier Rutte is bereid om in zekere zin wel water bij de wijn te doen. Ja, dat, dat denk ik wel. Maar goed, de vraag is, uh, is dat mogelijk? En ja, dat moet weer uh, gaan blijken. Ja, wanneer spreekt hij? Uh, oh, Rutte, oh nee, uh, we zitten nu nog te wachten uh -huh. op, op, uh, op Hille en Rozentaal. Zij gaan vandaag uh, alle Natuurlijk. vragen beantwoorden van Tweede Kamerleden. En dan morgen is, om te zeggen, de, de laatste derde ronde van dit debat. En dan schrijft ook premier Rutte aan. Het laatste woord is hier nog lang niet over gesproken. Dankjewel, Jos Vullings uit Den Haag. Ondanks hard ingrijpen van de Egyptische politie... zijn demonstranten ook vanmiddag de straat opgegaan. Er zijn inmiddels 500 mensen gearresteerd bij de demonstraties... in de hoofdstad Cairo. Trouwcorrespondent Eduard Padberg daar, die hoorde er niet bij... maar die is wel flink onderhanden genomen door de politie gisteren. Goedemiddag, Eduard. Goedemiddag. Ja, wat, wat is er gebeurd gisteren? Um, ik liep richting de demonstratie uh, rond, rond middernacht... en werd voordat ik het grote plein bereikte, waar, waar de demonstratie werd gehouden, belaagd door een, een, een groep agenten. En wat, wat was de aanleiding daarvoor? Kon je dat zien of horen? Nee, nee, de, de, de aanleiding uh, was niet echt een aanleiding. Dus één, één vent kwam op me af en gaf me met een stok een klap op mijn hoofd. En al zijn collega's die, uh, die sprongen er uh, vervolgens uh, ook bovenop. En die begonnen ja. ook te slaan? Ja, ja, ja, ze sloeg een flink door. Ja, en, en hoe gaat het? W waar ben je geraakt? In ieder geval op je hoofd. Maar wat heb je daar aan over Het hoofd viel wel mee. Ik heb kennelijk een hard hoofd. Dat is een grote bult, maar dat zit. Maar, maar, that's it. Ja. Um, maar de, na het hoofd, uh, want dat, dat huim, ik ging natuurlijk meteen mijn met hoofd beschermen, um, gingen ze tussen de benen slaan. Wat, uh, wat natuurlijk heel vervelend is en wat ook uh, ja, wat je nog wel even blijft voelen. Ja. En daarna, vooral mijn rug. Mijn rug uh, uh, is echt flink onder handen genomen. Dat is een uh, ja, soort, soort Picasso schilderij. Uh, ah, ja. Ja. En wisten ze dat jij daar als journalist aan het werk was? Konden, dat, konden ze dat zien op de een of andere manier? Nou, ik, ik ben een, een hele duidelijke buitenlander. Dus in ieder geval geen Egyptenaar. Ik ben een uh, lang blauwe hoog. Dus, dus, uh, en dus ze zagen me aankomen. Dus ze wisten het heel zeker uh, dat ik een buitenlander was. En normaal gesproken uh, worden buitenlanders bij, bij dit soort uh, demonstraties die worden, die worden, ja, gespaard. En in dit geval dus niet. Wat, wat, wat doe je daarmee? Ga, ga je nog een klacht indienen of betrek je buitenlandse zaken erbij? Uh, ik ga zeker een in klacht indienen, uh, want dit, dit, dit uh, je. Je verwacht wel een beetje. Ik, uh, als je in een demonstratie zit, dat je misschien een, een klap kan krijgen. Maar ik, ik was nu helemaal niet in de demonstratie en uh, in zoverre was het dus vrij gericht. Dus deze situatie. Ja, ik, ik denk wel dat ik een klacht ga indienen. Ik, uh, ik, ik denk alleen niet dat het ergens toe gaat leiden. Dat uh, ja, <laughs> zo werkt dat hier. Ja, en, en vandaag ben je binnengebleven. Ik ja, heb vandaag het rustig van aangedaan. Begrijp ik. Eduard Spatberg ja. in Cairo, sterkte ermee. Dank voor jouw verhaal. We gaan het weer eens over België hebben. Nee, er is geen regering. Uh, we gaan het hebben over die arme koning Albert. Want die gaat weer zware dagen tegemoet. Johan van der Lanotte heeft het 99 dagen geprobeerd. Maar ook deze koninklijk bemiddelaar gooit nu waarschijnlijk de handdoek in de ring. Op dit moment zit hij bij de koning om hem te informeren... over de zoveelste mislukking in de Belgische regeringsformatie. Wessel de Jong, haalt het allemaal bij. Goedemiddag. Ja, dacht Hij had, had zeker geen zin meer in die honderdste dag. Nee, hij zag geen uitweg meer, hij zag geen oplossing meer. En dat was voor hem altijd een voorwaarde om verder te gaan met bemiddelen... tussen die zeven Vlaamse en Franstalige partijen. Die zijn vandaag ook geen meer bij elkaar geweest. Van der Lanotte heeft alleen afzonderlijk gepraat met de verschillende taalgroepen. Nou, dat was kennelijk al voldoende om vast te stellen... dat er absoluut geen beweging meer in die onderhandelingen zit. Nou, zijn precieze motivatie van Van der Lanotte moeten we nog eventjes afwachten. Hij is dus nu bij die koning inderdaad. Aan het begin van de avond geeft hij een, een persconferentie. Nou, ingewijde journalisten hier politiek... Journalisten weten al dat hij zijn ontslag gaat, gaat aanbieden. En uh, ja, ze hebben voldoende reden om aan te nemen dat dat ook klopt. Maar wat is er dan misgegaan? Ja, hij had natuurlijk al in het begin van deze maand... had Van der Lanotte al zijn ontslag aangeboden. De koning accepteerde het, het toen niet. Nou, van der Lanotte ging toen wat anders proberen. Hij had eerst een hele brede staatshervorming had hij voorgesteld... met een heleboel elementen erin. Nou, dat liep helemaal verkeerd. Nou, toen kwam er een, een nieuwe aanpak. De, de, de, de less is more aanpak. Dus een hele beperkte staatshervorming. En toen was de benadering van... goed, dan gaan we alleen de sociale zekerheid gaan we splitsen. Dan werken we dat tenminste goed uit. En dan gaan we daarmee verder... Nou, maar dat stuitte meteen op een keihard Franstalig nol. Geen sociale zekerheidssplitsen. En daar staan we nu. Ja, en Wessel, dan moeten er nu toch maar eens nieuwe verkiezingen komen, of niet? Of moet die, koning, die arme koning nu weer een bemiddelaar gaan aanstellen? Uh, nee, verkiezingen, dat is toch echt het laatste wat alle partijen willen. Dat zouden ze echt als een geweldige blamage ervaren. Dat die kiezer, die brengt zijn stem uit. En die kiezer, die is al boos. Dat heb je afgelopen weekend gezien met die grote demonstratie. En dan gaat die, die uitgebrachte stem van 13 juni... die gaat dan zo ongebruikt retour weer richting afzender... met die nieuwe verkiezingen. Mm. Dat is echt een, een geweldige blamage. Daar wil niemand aan. En inderdaad, die arme koning die mag het nu weer gaan bedenken. Maar die zal nu toch eens eindelijk uh, met andere partijen ook moeten gaan praten. Want tot nog toe is het steeds geprobeerd tussen socialisten en nationalisten. En nu zal het toch waarschijnlijk ook eens ja, zullen ook de Liberalen uit de kast gehaald moeten gaan worden. Ja, ja maar toch even over die verkiezingen. Het volk heeft eigenlijk toch wel gesproken hè, afgelopen weekend met die grote demonstratie. Je was dat daar ook bij. Telt dat gewoon dan niet? Voor, voor de. Dat... Voor de... De ja, de koning. meningen lopen daar... De, de, de, de, nou, voor de koning zal dat zeker wel tellen. En voor een heleboel mensen natuurlijk wel. Het waren, waren meer dan 30.000 mensen trokken hier door het centrum van Brussel. Het was echt toch een, een behoorlijk signaal van onvrede. Maar Bart de Wever, de, de grote Vlaamse nationalistische voorman, zei... Ja, dat zijn toch vooral Franstaligen die hebben gedemonstreerd. En ze, ze, ze protesteren eigenlijk alleen maar voor een soort. voor een behoud van een België dat ik, dat ik niet meer wil. Mijn kiezers lopen daar niet meer mee. En de, de Franstalige socialistenleider zei... Ja, ik wil best een regering. Maar ik zal toch echt niet met, met, met alles akkoord gaan. Dus je ziet daar in die reacties op die demonstratie... Je ziet een geweldige botsing van, uh, van karakter. Zie je eigenlijk Bart de Wever, de grote waaghals... gesterkt door de fantastische verkiezingsuitslag. Die wil nu eigenlijk het onderste uit de kan halen Die wil alles hebben. En Elio Di Rupo de Franse socialistenleider... Dat is een, ja, die is immens zo ontzettend bang geworden voor zijn, voor zijn achterban Dus je hebt een soort confrontatie tussen de waaghals en, uh, en de angsthaas. En dat is, uh, dat is een heel moeilijk gesprek. Prek. welke dag zitten we nu, Wessel? Um, 227, als ik het goed heb, geloof ik, zoiets. We, we ja, nee, tellen het is... geduldig verder. Dankjewel, Wessel, de jongen. Ja, dankjewel. Zometeen proeven wij de sfeer rond het gezonken schip bij de Lorelei. U krijgt nu de verkeersinformatie. René Passet bij de ANWB. Dag Lucella, Normaal gesproken zitten we boven de 200 kilometer op dit tijdstip. Maar nu staat er amper 70 kilometer. Is Niet echt een verklaring voor, het is gewoon minder druk. De meeste files die staan in de Randstad. Maar er zijn gelukkig weinig ongelukken of opvallende files. Op de A4 Amsterdam Den Haag is de file wat langer bij Zoeterwoude. Er staat 5 kilometer bij Zoeterwoude Rijndijk. De A27 van Utrecht naar Almere, daartussen Klapurt-Lunetten en Beeldhoven, 7 kilometer. Ja, precies. Maar de files hebben we net gehad. We gaan naar films, de file van films. Films en nog eens films. De 40ste editie van het International Film Festival Rotterdam gaat vanavond van start. En ter plekke is vanzelfsprekend onze verslaggever Jeroen Wielaart. Jeroen, ze zeggen: het leven begint bij 40. Merk je dat ook een beetje daar? Nou, in ieder geval geen, geen filevorming hier. Waar ik ben, uh, de lounge van uh, de Doelen. Tegenover het plein waar de Schouwburg staat en de Pathebioscoop. Uh, en overigens ook niet alleen mensen van boven de 40. Ik zie uh, in de rij al mensen staan met heel uiteenlopende uh, leeftijden. Rutger Wolse, directeur van het festival. Zo is dat, hè? Het is niet alleen van boven de 40. Nee, absoluut niet. Het gemiddelde leeftijd is 35, geloof ik. Ja. En die mensen komen op een festival af, zal ik nooit vergeten... hoe Geert Mak dat ooit heeft uh, beschreven. festival dat een thermometer is in de kont van de tijd. Nou, ja, dat heeft hij wel treffend gezegd, denk ik, ja. Er zijn natuurlijk films uit de hele wereld te zien. En een andere beeldspraak is Venster op de wereld misschien wel. En er is dus nu heel veel te zien van alles wat er in de wereld speelt. Ja. Ja. Films van een apart allooi. Art House wordt het vaak genoemd, in de geest van de man... die het allemaal 40 jaar geleden bedacht, organiseerde Huub Bals. Ja, en het bijzondere is, als je het festival van 40 jaar ver geleden vergelijkt met nu... is dat het weliswaar uh, enorm in schaal gegroeid is... maar dat het, de programmering eigenlijk nog helemaal hetzelfde is. Hetzelfde compromisloze programma met uh, vernieuwende, uh, ongewone filmmakers... die uh, uh, heel bijzonder en ander werk maken. Onderscheidend van de grote concurrenten zoals uh, straks weer Berlijn bijvoorbeeld. Ja, zeker. Vanwege die programmering vooral. Vanwege die programmering en het feit dat we een heel groot uh, publieksfestival zijn. Dat is Berlijn niet. het is vooral een industriefestival. Uh, en het bijzondere is dat we vandaag uh, een festival maken... wat zo grootschalig is, echt uh, honderdduizenden bezoekers. Uh, en tegelijkertijd zo, zo inhoudelijk is, zo'n zo artistiek profiel heeft. Uh, dat zie je tegenwoordig eigenlijk heel weinig. Vaak wordt er gedacht dat grootschalige evenementen alleen maar kunnen... als je een heel erg uh, middle-of-the-road programmering maakt. Maar dit festival bewijst eigenlijk... Dat, uh, dat dat niet zo is. Ook zo'n typische keus, de film van vanavond. Wasted Youth. Eh, over eh, twee mensen in Athene. Gemaakt door Argouris Papadimitripoulos. Eh, nou ja, duidelijke keuze. We kiezen is voor een Griek. We kiezen voor een Griek, ja. Grieken en Duitsers zijn twee regisseurs. Nee, Ook wel op de actualiteit. Want het is semi-documentair gefilmd. Maar toch wel degelijk eh, fantasie, hè? Ja, het is losjes gebaseerd op waar gebeurde feiten. Um, uh, je, je voelt in die film heel duidelijk de spanning uh, die, die in Griekenland, die in Athene heerst. Um, er is natuurlijk vreselijk veel gebeurd in uh, Griekenland de afgelopen jaren. Economische crisis, veel, veel rellen. Uh, in de film zie je eigenlijk twee hoofdpersonen van heel, die heel verschillend zijn. Een jonge jongen, een skateboarder. Die uh, eigenlijk vooral achter de meisjes aan zit en, uh, en biertjes wil drinken. En een politieman van de jaar 50 uh, in een midlife crisis. Uh, niet gelukkig met zijn huwelijk, niet gelukkig in zijn werk. En heel veel Athene. Ga hem zien. Niet alleen vanavond, maar ook in het festival. Dank je wel. Ja, graag gedaan. De 40ste editie van het Filmfestival in Rotterdam. Justine Hennet zet een punt achter de loopbaan. Dat deed de Belgische tennisster al eerder. Nu doet ze het omdat ze te veel last heeft van haar geblesseerde elleboog. Tenniscommentator Marcella Mensker, goedemiddag. Hallo. Kwam dit voor jou als een verrassing? Nou, dat het zo snel na de Australian Open gebeurde, dat wel. Dat ze niet happy was bij haar comeback en dat het niet lekker ging... en dat ze vroeg verloor uh, afgelopen week, derde ronde al. Ja, dan denk je, nou, dat is niks voor hen en die wil alleen maar meedoen voor de prijzen. Maar dat ze ineens vandaag met dat persbericht komt, dat vind ik wel verrassend. En die, die blessure, die heeft ze al een tijd, hè, aan, aan de elleboog? Klopt, ja, sinds Wimbledon. Toen uh, viel ze lang uit... en toen is ze op het uh, bordje van de elleboog terechtgekomen. Nou, daar is kennelijk een stukje van afgebroken. In ieder geval slepende blessure... Iedere dag pijn revalideren toch terugkomen. Ze hoopt dat het beter zal gaan, maar ze zegt... nou, nu na dit toernooi, het is alleen maar slechter. Ik zie niet in dat dit uh, beter gaat komen in de toekomst. En uh, wat denk je, want je zei al, ze heeft een hoop ellende gehad... na die uh, rentree. Hoe zal ze uiteindelijk daarop uh, terugkijken? Kan je dat inschatten? Zal ze blij zijn dat ze toch weer is gaan tennissen... na de eerste keer dat ze was gestopt? Nou, ze zegt net zelf op de, we uh, op de website dat ze dus die comeback... die 15 maanden, dat ze er weer helemaal voor ging... Ja, dat ze er toch wel heel positief op terugkijkt... en dat ze vooral weer heel veel heeft geleerd. He, Tustien heen hè? is een heel volwassen vrouw, veel meegemaakt in het leven. Die wil altijd terugkijken en, en iets leren en, en, en meenemen voor de toekomst. Um, dus het is een denkertje, zo een, een piekeraar, zo zou je er kunnen omschrijven. En ja, als het dan niet helemaal lekker loopt, dan uh, ja, gooit ze dus nu de handdoek in de ring. Ja, wel jammer. Jammer, zeker. Van de mannen. Marcelle, het Osteuning Open is zijn als eerste geplaatste speler kwijtgeraakt. Nadal werd vanmiddag uitge uitgeschakeld in de kwartfinale door um, Ferrer. Um, maar er kwam nog een blessure. Maar een blessure bij Nadal, maar een blessure met nogal wat geheimzinnigheid. Ja, het, het was een heel gek voorval. Want het gebeurde al in de tweede game van de eerste set... Daarna heeft hij gewoon nog ruim twee uur doorgespeeld... want hij wilde niet opgeven. Hij ging er dus tegenaan. Hij werd wel behandeld eh, in de gamewissel na drie games. Gewoon 2-1, eerste set. Bandage om zijn linkerbovenbeen. Naar verluid lijkt het een hamstringblessure te zijn. Een lichte verrekking. Maar hij kon niet meer 100% lopen. Nou ja, Als Nadal niet meer kan verdedigen, de beste verdediger ter wereld... ja, dan kan hij ook niet winnen. En Ferrer een goede doen, dus die liet Nadal uiteindelijk kansloos. Maar hij was... Eh, ja. Eigenlijk heel raar in de persvakantie. Maar hij, hij, hij toonde vooral respect naar zijn tegenstander. Dat was het. Goede vriend, een landgenoot, David Ferrer. Hij wil niet alle aandacht op zijn blessure vestigen. Hij zegt: Vorig jaar heb ik al uh, met een blessure op moeten geven. Kwartfinale tegen Andy Murray met een knieblessure. Het gebeurt er natuurlijk nog wel eens: dat hij geblesseerd raakt en dan verliest. Hm. En hij zegt: Ja, dat is niet leuk om dat iedere keer te hebben. Dus ik gun Ferrer alle credits. Dus St ja. Strijdend ten onder. Toch ook, toch ook mooi op zijn toernooi. Het doet mij een beetje aan Sven Kramer denken. Eigenlijk een mysterieuze blessure in het been. Maar goed, we, we zullen daar later vast meer over horen. Marcella Wesker, dankjewel voor het uh, tennisnieuws. Ja, het was weer een spannende dag vandaag aan de Rijn in Duitsland. Twee weken geleden is er natuurlijk een tanker met zwavelzuur gekapseist. Er worden nu proefboringen gedaan op dit moment... om te kijken hoe de lading eraan toe is. Correspondent Wouter Meijer was erbij. Een van de laatste schepen die nog langs het wrak varen. Stroom opwaarts, dat is ook de enige richting die is toegestaan. Straks wordt ook dat stilgelegd omdat er proefboeringen komen in de tank met zwavelzuur om te kijken of ze het eruit kunnen pompen. Spannend, veel mensen staan ook te kijken langs de kant, die maken foto's nu het ja. nog kan. We zijn uh, uh, speciaal hier unten, we wilden kijken naar het schip en wie wijd ze zijn. Wie waar het ze? Kan men dat erkennen? Nee, kan men niet erkennen. Kan men niet erkennen wie waar dat is. Nee, we zijn komen kijken naar het schip en we wilden ook eens weten... hoe ver ze nu waren met die berging. Dat kun je eigenlijk niet goed zien hier vandaan. Maar het ziet er wel spectaculair uit. Ja, dat grote... De kraan die daar hengt, waar die dat met bevestigd hebben. En de andere kraan. Ja, die kranen zijn enorm. Ze maken alles nu vast met kabels. Mannen in oranje pakken die lopen op de zijkant van het schip. de en nu wordt het serieus. De mensen moeten uit de buurt, in een straal van 500 meter. Tijdens die hele proef. Je moet of naar binnen als je hier woont, of ja, wij moeten nu weg. We wonen hier 20 jaar en dat is het eerste maal dat zoiets gebeurt. Hopelijk ook het laatste. We wonen hier nu 20 jaar, zegt haar man. Dit is de eerste keer dat zoiets gebeurt en hopelijk ook de laatste keer. Bij het fractie zijn er natuurlijk heel veel deskundigen... om de proefboeringen goed in de gaten te houden. En ook de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken van de Deelstaat... Rijnland Vals, meneer Lewens, die is gekomen. Wat we weten is dat we wel een van de bergingsondernemingen zijn. die zijn hier in Einsatz. Dat beruhigt zeer. Die hebben een grote ervaring. Ja, het is een grote geruststelling, zegt hij. Dat die firma Mammut, dat is toch een van de meest gerenommeerde... bergingsondernemers die er zijn, dat die hier nu ter plekke zijn. Dat is een grote geruststelling. Ja, en dan komen er ook nog Nederlandse politieagenten. Die werden die schiffen, die Nederlandse schiffen bezoeken met hen nog eenmaal spreken dat daar ook in die roe eingehouden wordt. Ja, daar komt een aantal Nederlandse politieagenten en die kunnen dan als contactpersoon gaan fungeren voor de Nederlandse schippers, want die liggen er nog steeds en veel van die mensen maken zich toch wel ongerust. En veel van die Nederlandse schippers liggen in de haven van Mainz. Bijvoorbeeld ook Jan Trent van de Mediana, was al eerder in het Radio 1 journaal. Groot schip vol met containers. En ligt hier natuurlijk ook te wachten en is natuurlijk ook benieuwd wat die meting vandaag oplevert. Hoe volgt u het? Uh, ja, het meeste via internet. En uh, ja, ook wel wat berichten van collega's of iets. Je hoort het. Maar het meeste gaat via internet. Heeft u er vertrouwen in dat het goed komt? Ja, wij, wij hopen dat ze toch nog met een oplossing komen dat wij misschien voorbij kunnen. Uh, ze zijn vandaag aan het meten en aan het boren in de tanker. Uh, en uh, ja, naar onze mening, maar dat zeg ik uitdrukkelijk bij onze mening... is het nautisch wel verantwoord om daar langs te varen. En wij hopen dat ze dan toch ook die beslissing gaan nemen... dat wij uh, eventueel toch uh, het gekapsaise schip mogen passeren. Wat ja, is uw grootste schade? Heeft u een, een schatting per dag? Nou, het is moeilijk. Wij hebben hier dit schip liggen. We hebben in Germenheim nog een schip liggen. Die is nog een maatje groter dan deze. Het is heel moeilijk te zeggen. We krijgen ook een klein stukje waarschijnlijk terug van de verzekering. Het gaat wel in de 10.000 euro's lopen. Dat sowieso. Wat moet er nou gebeuren als de boel ooit weer open gaat? Er liggen nu 300 of misschien wel meer schepen achter de Lorelei. Wij hebben geen wachtnummertjes gekregen. Maar uh, mijn verwachting is dat ze vanaf Bingen richting zeg maar, en dat het van beneden uit dat ze alles uh, uh, weg laten vloeien. Uh, wij hebben gisteren hebben 26 is gelost, die gaan patruk weg. De klanten die willen ze toch dringend hebben, die hebben ze echt nodig. En uh, zodoende blijven wij sowieso uh, in de buurt van de, van de terminal liggen, zodat, ze ons nog, uh, ja, zodat wij de klanten eventueel nog kunnen bedienen. En een van die Nederlandse politieagenten waar Wouter Meijer over sprak, hebben we nu aan de telefoon. Jan Kok, goedemiddag. Ja, goedemiddag, ik spreek met Jan Kok. Van de Waterpolitie, het KLPD. Ja, dat klopt. Wat, wat doet u daar nou precies? Want u bent er op verzoek van de Duitse autoriteiten. Ja, wij zijn benaderd door de Wassershootspolice in Mainz... met het verzoek twee collega's uit Nederland ter plaatse te laten komen... om te dienen als een soort van liaison tussen de Duitse autoriteiten... en de Nederlandse binnenschippers. Uh, wij hebben puur als taak om hen bij te praten... informatie voor zover die bekend is door te geven aan de Nederlandse binnenschippers. Ja, en we proberen ook de gemoederen wat rustig te houden... want men wil allemaal graag varen. Ja, want u bent op dit moment aan boord van zo'n Nederlands schip, hè? Ja, dat klopt. We ja. zitten net aan boord van een uh, Nederlands uh, tanker. Hebben ze de pest in daar? Uh, nee hoor, wij worden uh, van dat, gaan we best wel hartelijk ontvangen. Uh, het fenomeen dat de Nederlandse politie er ook aandacht aan geeft, uh, dat doet dat een hoop goed. En uh, natuurlijk, sommige mensen zijn een beetje. Ja, gefrustreerd als ik dat woord even mag gebruiken. Dan bent u voorzichtig. Nee, nou, op zich niet voorzichtig, maar uh, die laten we even uitpraten. En nou ja, ze moeten er wat bedaard zijn. Het is ook niet aan ons gericht. Het is gewoon in zijn algemeenheid, men wil varen. Maar bent u dan nou alleen maar om even voor die mensen stom stond te laten afblazen? Of kunt u die schippers ook wat bieden? Nou, het enige wat wij kunnen bieden is de meest actuele informatie voor zover die bij ons bekend is en voor zover die vrijgeschreven wordt door de Duitse autoriteiten. Dat kunnen wij doorvertellen aan de Nederlandse schippers. Uh, we hebben dan uh, puur geen uh, probleem in de communicatie. Het gaat lekker in het Nederlands, dus we kunnen elkaar uh, verdadig gaande goed op de hoogte houden. Want er, wat is dan die laatste informatie? Nou, de laatste informatie, die zult u ongetwijfeld ook al hebben, is dat er vandaag uh, boringen worden gedaan op twee tanks, om te kijken wat de toestand van de lading is, het boord van het schip. Ja. En ja, ik heb nog geen resultaten, dus ik weet, verder kan ik u daar niet zo over vertellen, ik weet alleen dat het men dat vandaag is gaan doen. Nou bel u morgen misschien weer, er liggen nog zo'n 300 schepen, hè? u hebt nogal wat te doen. Blijft u tot het laatste schip voorbij dat wrak is? Nee, nee, nee, nee, nee. Wij zijn voorlopig gevraagd om deze week uit uh, de nodige assistentie te verlenen. En ja, afhankelijk van de situatie, ik weet niet wat er volgende week gaat gebeuren... maar wij blijven in principe, zoals het nu lijkt, tot zaterdag hier. Jan Kok, hartelijk dank van de Waterpolitie op de Rijn. Dank u wel. Recent onderzoek wijst uit dat veel ondernemers te veel betalen voor hun accountants. Cubus spreekt voor standaardwerk een duidelijke prijs met u af. Cubus, vierkant achter uw zaak. Volg de 40ste editie van het Internationaal Filmfestival Rotterdam bij de VPRO. Dagelijks op cinema.nl en morgenavond op televisie. Onder andere met muzikant Junky XL, Jules Dilder en de Rotterdamse band The New Earth Group. Dit en meer in Rotterdam XL 5 voor 11 Nederland 2.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 het kabinet wil de politietrainingsmissie naar Afghanistan aanpassen, melden bronnen in Den Haag. In het nieuwe voorstel krijgt een recruut 16 weken training in plaats van 6. En ook is de training gericht op echt politiewerk. Het kabinet hoopt met de aanpassing de oppositie over de streep te trekken. Bij de massale demonstraties gisteren in Egypte zijn 500 betogers opgepakt, zo is bekendgemaakt. Volgens premier Nazif heeft de politie zich terughoudend opgesteld. Vandaag wordt er op veel kleinere schaal gedemonstreerd. De OV-chipkaart kan ook worden gekraakt zonder dat de fraudeur kan worden achterhaald. Hackers hebben ontdekt dat thuis op de eigen computer een begin- en eindstation kan worden ingevoerd. Op het treinstation zelf hoeft dan niet te worden ingecheckt. En minister Leers zegt dat het soms moeilijk is om aannemers en architecten te vinden... die detentiecentra voor asielzoekers willen bouwen. De bouwers zijn vaak bang dat ze te maken krijgen met bedreigingen van activisten... die het niet eens zijn met de manier waarop vluchtelingen worden behandeld. Ook medewerkers van de IND en gevangenispersoneel zou geregeld worden bedreigd. En tot zover het nieuws. Het weer. Hier is Gerrit Hiemstra. We hebben nu een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. En vanavond blijft dat zo. Lokaal zou ook wat lichte sneeuw kunnen vallen. Maar geen grote hoeveelheden. Toch kan het glad worden, ook omdat de temperatuur onder het vriespunt zakt. Waar wolken blijven hangen, wordt het rond min 1. In heldere gebieden kan het afkoelen naar 4 of 5 graden onder 0. Morgenochtend zult u de autoruiten moeten krabben, want de dag begint winters. Ook de rest van de dag blijft het koud, al krijgt de zon in de loop van de dag wel steeds meer ruimte. De temperatuur komt niet verder dan 0 tot 2 graden en er staat een stevige noordoostenwind die het voor het gevoel ook koud maakt. De wind is bovenlandmatig, matig, windkracht 3 tot 4, op het IJsselmeer en aan de kust vrij krachtig windkracht 5. En na morgen houdt het tamelijk koude winterweer gewoon aan, de wind neemt geleidelijk wat af, overdag schijnt de zon en s'nachts gaat het licht tot matig vriezen. En dat blijft zo tot en met zondagochtend. Daarna is het onduidelijk wat er gaat gebeuren. Gaat het dooien of blijft het vriezen? A, ah, verkeersinformatie? Het is veel minder druk dan gebruikelijk op woensdagavond. Er staat nu 100 kilometer file. Dat is de helft van wat er normaal staat. En het zijn vooral dagelijkse files. Want er gebeuren gelukkig ook weinig ongelukken. Wel zojuist eentje op de A15. Goor hem naar Nijmegen bij Geldermalsen. Daar staat 5 kilometer... Op de A4 Amsterdam Den Haag bij Zoetebouw Rijn Dijk 5 kilometer file. Op de A27 Utrecht Almere is de file wat langer... tussen Knapbert Lunette en Bildhoven, 8 kilometer. En een ongeluk in het zuidoosten. Op de A67 Venlo naar Eindhoven. Tussen Venlo en Knapbert Zader Heiken, 2 kilometer. De rijstalk is daar dicht. In Balance Coaching, het bedrijf van Amanda van Stam... begeleidt mensen met stressklachten. Ze is nog geen klant bij T-Mobile.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 Kijk op timoba.nl slash zakelijk. Precies zes minuten over half zes. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Zometeen natuurlijk meer over het debat in de Tweede Kamer. De onderhandelingen die naast het debat lopen... tussen regering en oppositie over de missie in Kunduz. En ook aandacht voor de protesten in zowel Tunesië als Egypte. Op Twitter, ons Twitter-account, het Radio 1... lees ik dat Lisa in 2011 minder te besteden heeft... omdat de kinderopvangtoeslag omlaag gaat. Bijna iedereen heeft dit jaar wel iets minder te besteden dan vorig jaar. Want dat zijn de berekeningen van het NIBUD, het Instituut voor Budgetvoorlichting. Wij vroegen u eerder um, in de uitzending om via Twitter... of via de weblog op onze site nws.nl te vertellen wat u daarvan merkt. Jasja Bos van het NIBUD, goedemiddag. Goedemiddag. Om dat maar even voor te leggen, de opmerking... Van Lisa, dat, um, ja, dat, dat haar kinderen op van toeslag uh, om, om ja dat, dat ze daar problemen mee krijgen komend jaar. Is dat inderdaad een grote kostenpost waar, waar u dat ook merkt? Ja, dat klopt. Uh, wat we hebben gezien is dat uh, over het algemeen uh, ja, iedereen uh, er iets op achteruit gaat in koopkracht. Maar uh, voornamelijk uh, huishouders die gebruik maken van kinderopvang. Uh, de kinderopvangtoeslag die, uh, die, uh, gaat iets naar beneden. Uh, dus ouders moeten daar zelf meer aan gaan betalen. Ja. Um, een ander, Rick Mess, die schrijft dat hij erop vooruit gaat omdat de leaseauto uit de bijtelling gaat. Klopt dat? Uh, nou, dat... Uh, zien we niet uh, terug in de berekeningen zoals wij dat uh, hebben gemaakt. Ja. Uh, om, uh, ja, daarbij gaat het om uh, gemiddelde cijfers. Maar het wil niet zeggen inderdaad dat uh, als er wat gezegd dat iedereen er iets op achteruit gaat, dat er ook geen huishoudens op vooruit kunnen gaan. Nee, zijn die er toch wel? Dat mensen, zijn die echt wel op vooruit gaan? Jawel, die zijn er wel hoor. Ja. Uh, is uh, rekening gehouden met uh, een gemiddelde loonstijging. Maar uh, ja, er zijn ook sectoren waarbij de, de loonstijging boven het gemiddelde ligt. En de koopkracht, dan kijk je natuurlijk ook naar het uh, uitgavenpatroon van, van iemand. Uh, ja, als daar grote wijzigingen optreden, dan uh, heeft iemand wellicht meer te besteden dan vorig jaar het geval was. Ja, we kregen nogal wat reacties ook van mensen. Ene Rut schrijft dat ze het eigenlijk niet eens wil weten. Too depressing, veel te depressief wordt ze ervan. Dat, is dat een beetje de instelling van mensen die reageren op het nieuws van nu dat mensen minder te besteden hebben? Dan denken we, nou, het is pas januari, we gaan er helemaal niet mee bezig zijn? Um, nou ja, wat we merken is, is dat januari juist wel de tijd is dat veel mensen daar weer even bij stilstaan. En daarom proberen we uh, mensen ook uh, te motiveren om dat uh, te doen. We uh, vinden het toch wel belangrijk dat uh, men in ieder geval één keer per jaar uh, eens, uh, kijkt hoe dit er financieel voor staat. En dan is uh, januari, het start van het jaar natuurlijk een mooi moment. Ja, uh, zo, zo na de feestdagen is het misschien niet voor iedereen het eerste waar die bij stil wil staan. Maar uh, toch wel veel mensen doen dat wel. Ja, hoe kun je dat op makkelijkst dus doen? Um, ja, het makkelijkste is om uh, eens te kijken naar wat er binnenkomt, aan inkomsten en wat eruit gaat. Daar er hebben we bijvoorbeeld een, een tool voor op uh, niebud.nl, het persoonlijk budgetadvies wat gratis is in te vullen. En daarnaast um, zou ook bijvoorbeeld met een tool als uh, de website Bereken Nu Recht gekeken kunnen worden op wat voor toeslagen men um, allemaal rechten heeft. Misschien niet onverstandig als je het nieuws inderdaad in oogschouw neemt, dat we met z'n allen minder te besteden hebben dit jaar. Meneer Bos van Nieuwbed, hartelijk dank. In Egypte zijn mensen vandaag toch de straat opgegaan om te demonstreren... ondanks dreigementen de van de regering dat iedereen zou worden opgepakt. En ook in Tunesië zijn er nog steeds protesten. Mustafa Okbi van de Buitenlandredactie volgt alle ontwikkelingen. Goedemiddag, Mustafa. Goedemiddag. Om te beginnen bij Egypte. Wij spraken eerder met iemand die al twintig jaar in de hoofdstad woont... die zei, dit heb ik in die twintig jaar nog nooit gezien. Begint het protest in Egypte de vormen van dat in Tunesië aan te nemen? Ja, zonder meer. Uh, of het hetzelfde resultaat zal, zal hebben, is nog maar de vraag. Maar het is vrij uniek. Ik heb dit ook zelden meegemaakt. Ik heb uh, zeven jaar in het Midden-Oosten gezeten en dit is echt vrij uniek. Zeker ook voor Egyptische begrippen. Als je, na, als je beschouwt dat de Egyptische ordentroepen daar keihard op treden... tegen elke vorm van demonstratie. Mensen worden gearresteerd voor ze überhaupt de straat opgaan. Kortom, dit is vrij uniek. En uh, ja, de, de, de Egyptenaren ze willen hoe dan ook duidelijk het voorbeeld van Tunesië volgen. En je had het net over de resultaten. In Tunesië is er een nieuwe regering. Toch is het nog steeds onrustig daar. Want de mensen zijn niet tevreden met die regering. In hoeverre wordt daar nu aan tegemoet gekomen? Nou, Je merkt echt dat, dat de overgaanse regering... behoorlijk onder druk uh, komt te staan van de demonstraties uh, in, op, de, op straat. Uh, vandaag uh, is er in ieder geval een, een, een vergadering, een soort crisisberaad... waarin besloten gaat worden, naar alle waarschijnlijkheid... om een aantal ministerportefeuilles om die uh, over te laten uh, nemen door oppositiepartijen. Dus niet meer uh, die te laten bekleden, die ministerposten... door uh, aanhangers, althans ministers... die onder het regime van Ben Ali hebben gediend. Dus in die zin zou je kunnen zeggen... dat is een tegemoetkoming aan de eisen van de, van de demonstranten. Maar of dat zal leiden tot minder protesten op, op straat... dat verwacht ik niet, want het is voornamelijk, de protesten zijn ook vooral, voornamelijk gericht... tegen de huidige premier die onder premier-president Ben Ali heeft gediend. Je bent ook net terug uit Tunesië, waar de afgelopen dagen bent geweest. We hebben weer reportages gehoord. Ben je daar weggegaan met het gevoel dat het weer verder kan oplaaien... in dat opzicht in Tunesië? Nou, die indruk heb ik niet. Het zijn vooral protesten die vrij vreedzaam verlopen. Het leger staat nog steeds aan de kant van de betogers. Dus in die zin zou je kunnen zeggen... daar is een vorm van stabiliteit op dit moment. Het zal natuurlijk anders worden als het leger een andere positie zal innemen... tegen bijvoorbeeld de betogers. Maar dat, dat zie ik niet gebeuren op dit moment. Ja, heb je wel gemerkt dat de mensen in Tunesië ook naar de andere landen kijken? Naar Egypte bijvoorbeeld? Dat ze zien dat zij als inspiratiebron dienen... voor wat er elders in de, in de regio kan gaan gebeuren? Ja, de Tunesiërs heb ik zelden zo trots op zichzelf gezien als dit keer. De echt werkelijk, ze voelen zich als het voorbeeld... Uh, voor de rest van de Arabische wereld. Zij uh, hebben het gevoel dat zij een revolutie hebben ontketend... Ont uh, die niet alleen maar, uh, laat ik zeggen, beperkt zal blijven tot Tunesië... maar dat die waarschijnlijk ook gevolgd zal worden... of een navolging zal krijgen in de rest van de Arabische wereld. En dat maakt hen een behoorlijk trots. Moussa van De regionale omroepen gaan de koningin op haar verjaardag speciaal feliciteren. U kunt zich voorstellen, de Oranje Vereniging is zeer blij met dat initiatief. Het verkeer René Passet bij de ANWB. Ja, het is minder druk dan gebruikelijk op woensdagmiddag. Maar er is wel een auto in de sloot beland langs de A15 van Gorkum naar Nijmegen. En dat trekt bekijks tussen del en Geldermalsen staat 5 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdik. De salarissen van bestuurders in het onderwijs worden verder aan banden gelegd. Inkomens boven de 223.000 euro en 666 euro nog erbij, moet ik zeggen. Die salarissen worden bevoren. De mensen die nu meer verdienen, die kunnen dus niet omhoog gaan met het salaris. Deze norm is 130% van een ministersalaris. Nou, iemand die in die categorie topinkomens bij het onderwijs valt, is bestuursvoorzitter Marcel Wintels van de Fontys Hogescholen. Goedemiddag. Goedemiddag. Normaal gesproken vraag je het niet in Nederland, want het is niet zo netjes. Maar voor dit onderwerp uh, doe ik het toch maar. Wat verdient u? Nou, u mag het rustig vragen, want het staat ook al uh, jaren op de site uh, en in de jaarverslagen. Het, uh, het jaarinkomen is 182.000 euro als vast inkomen. En dan is daar nog uh, 10 à 15 procent variabele gratificatie op mogelijk. En dan, dus kom, weer, dan, dan kom je komt u boven, boven, boven dat bedrag? Als het maximaal uitgekeerd zou worden, uh, kom je daar iets boven, ja. En is dat wel eens gebeurd bij u? Uh, ja, in het uh, jaar 2010 had ik dus mijn vast inkomen en door een uh, gratificatie van 2009, die in 2010 is uitbetaald, kom ik daar over 2010 iets boven. Op basis waarvan is dat salaris tot stand gekomen? Uh, dat is tot stand gekomen toen ik uh, 2,5 jaar geleden bij uh, Fontes kwam, is dat salaris door de raad van toezicht uiteraard, daar ga ik niet zelf over, vastgesteld op basis van een uh, soort bezondigingsbeleid. Wat we als uh, branche hanteren en daar zit ik bij een uh, heel groot hoogschool. En uh, volgens de categorie en dan rond het maximum daar ben ik uh, ingedeeld. En wat rechtvaardigt voor u dat u meer verdient dan bijvoorbeeld de premier of minister van Wijsterveld? Uh, ja, dat is een andere om dat te beoordelen. Uh, waar de Raad van Toezicht van Fonten zich uh, aan gehouden heeft, is de, de HE-regeling zoals we die hanteren. En veram, verantwoorden ons ook op basis van die regeling... Hier komt er een nieuwe wettelijke regeling en daar zullen we ons uh, uiteraard ook aan gaan houden. Dat begrijp ik, maar u heeft er vast zelf ook wel een gevoel bij of het terecht is dat u meer verdient dan uh, de premier? Uh, nee, daar heb ik geen eigen gevoel bij. Uh, ik zeg altijd dat ik uh, mijn stinkende best doe voor een prachtige hogeschool en het is uh, ter beoordeling uh, aan anderen of je je salaris wel of niet waard bent. Mag ik u dan een domme vraag stellen, meneer Mintels? Um, zou u dan niet een soort voorbeeld moeten zijn voor andere mensen... wiens uh, inkomen ook wordt bevroren dat u zegt van... oké, okay, ik ga vrijwillig uh, minder verdienen dan de minister-president? Um, waarin wij al voorbeeld uh, willen stellen... Is, en dit zijn dus afspraken die uh, destijds 2,5 jaar geleden passend waren. Uh, het voorbeeld wat wij nu bijvoorbeeld stellen is dat de minister heeft gevraagd... Uh, bij brief begin januari om geen indexatie voor uh, bestuurders die boven die norm zitten... Voor, uh, boven de nieuwe wettelijke norm zitten toe te passen. En FOS heeft dus ook besloten dat mijn salaris uh, bevroren wordt. En uh, daar wil ik graag voorbeeld in zijn. Maar dan zit ik nog steeds boven die balken en de norm. Klopt, uh, ik heb een vierjarig contract. Als over anderhalf jaar uh, het contract voorbij is, zal Fontus ook dan voor uh, als verlenging aan de orde zou komen, zich houden aan de wettelijke eisen als dan. En is het voor u dan een reden om naar een andere baan uit te kijken in de toekomst? Nu u financieel niet verder kunt groeien? Uh, nee, ik heb uh, in mijn leven nog nooit uh, op financiële argumenten voor een baan wel of niet uh, gekozen. Dus dat zal ook dan niet het geval zijn. En u zegt, nou, de nieuwe regels, daar passen wij ons aan, aan. Dat moet natuurlijk ja. ook wel. Wat, wat vindt ja. u ervan dat de minister een rem zet op de salarisontwikkelingen bij het hoger onderwijs? Ik vind het een hele goede zaak dat er nu heel transparant, uh, wij zijn sowieso voor transparantie, heel transparant ook door wettelijke regelingen bepaald gaat worden wat je maximaal kunt verdienen. Zodat we, zodra die wetgeving er ook is, en uh, uiteraard heb je bestaande contracten te respecteren, maar dat dan de sector ook van deze discussie af is. Ik ga ervan vanuit dat elke hogeschool zich aan de nieuwe regels gaat houden. Nee, snap dus ik, geldt, maar vindt u het terecht ja. dat ze op de rem trapt qua ontwikkeling van het loon? Uh, ja, ik kan me daar alles bij voorstellen. Want moeten... u vindt het zelf ook allemaal een beetje veel worden? Ja, nogmaals, het is niet aan mij om over mijn eigen salaris te betalen. Wat ik in ieder geval ontzettend vervelend vind, is dat uh, de prachtige prestaties die in het onderwijs uh, verricht worden, dat die uh, te vaak overschaduwd worden door uh, discussies waar het uh, niet om zou moeten gaan. En daar kan heldere regelgeving... Ja, vindt u dat echt, uh, vraag dat ik, ik echt. even, dat het, het zou helemaal niet eigenlijk over het salaris moeten gaan? Nee. Als er aanleiding is dat het erover gaat, moet het erover gaan en mag het erover gaan. En, en is dan, die aanleiding er wat u betreft? Uh, dat is gebleken. <laughs> um, en in die zin uh, steunen wij dus zeer, uh, onderschrijven wij ook zeer, dat geldt voor de Raad van Toezicht, College van Bestuur, dat er nu, want dat heeft lang geduurd, een wettelijke normering komt, zodat uh, volstrekt helder is uh, waar de grenzen liggen. Maar nogmaals... Eerder was er een he en daar hebben we ons aan gehouden. Nu komt er een wet reg wettelijke regeling, gaan we ons ook aan houden. Dat begrijp ik, dat moet ook. En dan moet het afgelopen zijn met het gezeur. Mag ik het zo samenvatten? Nou, ik vat het niet als gezeur samen. Uh, ik hoop dat we het hebben over de prachtige prestaties die het onderwijs levert. Ik kom net hier kort van, uh, vandaan van een... Van een uh, kwaliteitsbeoordeling over het Fontes-onderwijs. Dat was hartstikke positief. Ik zou over dat soort dingen, uh, en Fontes-onderzoek, ik zou het over dat soort dingen graag willen hebben met het onderwijs. En ik hoop dat het dicht blijft uit uh, nou, vervelende incidenten en vervelende discussies. Oké, oh, oké. Okay, okay. Nou, de volgende keer hebben we het over uw prestaties, meneer Wintels. Ik dank u wel ja, in ieder geval voor nu. Jo, ja, bestuursvoorzitter van de Fontes Hogescholen. Maandag is ze jaar, Hare Majesteit Koningin Beatrix. Eerder werd ze gefeliciteerd op de landelijke zender, als het zover was. Totdat de NOS daar enkel jaar geleden besloot om mee te stoppen. Een aantal regionale omroepen herstelt de traditie nu in ere. Voorzitter Michiel Zonneviele van de Bond van Oranje Verenigingen. Goedemiddag. Goedenavond. Eh, hebt u uw lobbywerk goed gedaan? Nou, we zijn al jaren bezig, ook met, in gesprek met de NOS, om de gelukwens op de 31 januari terug te krijgen. Nou, dat past er niet in het beleid. Maar we zijn, en nu uh, uh, nou, een aantal regionale omroepen gehoor geeft aan onze oproep om het wel te doen. En uh, ik begreep vanmiddag van uh, de secretaris van de Koninklijke Oranjebond dat er al vijf regionale omroepen dit gaan doen. Wauw, hoe hebt u ze over de gekregen? Nou ja, uh, met goede argumenten. Die hebben we natuurlijk altijd als het om Oranje gaat. Maar... Uh, Vooral hebben dat nadrukkelijk nog eens even aan de orde gesteld. En uh, het feit dat bijvoorbeeld in Gelderland ook de commissaris van Vongin bijvoorbeeld uh, de gelukwens uitspreekt... geeft aan dat het breed leeft en ook uh, ja, merk er mee willen werken. Is het niet wat uh, oudbolig om haar officieel toe te spreken? Nou, we praten over het staatshoofd en dan is het een goede traditie om daar uh, op enige vorm aandacht aan te besteden. Het was een traditie, dat past ook uh, toch een beetje in de Nederlandse sfeer en uh, wij... Voor... Ik vind het belangrijk dat dat blijft of in ere wordt hersteld. Nou, blijkbaar gaat het op deze manier wel lukken. Ja, maar waarom dan op de regionale omroep? Je kunt het tegenwoordig via andere kanalen uh, toch ook doen? We kunnen zelfs twitteren met het Koninklijk Huis tegenwoordig. Nou, uh, dat kan ook. Dus men kan uh, ook uh, via Twitter de, de koningin uh, feliciteren. Maar wij vinden het van belang dat het ook via de openbare omroepen gebeurt en dat gaat nu gebeuren, daar zijn we erg blij mee. En weet u of ze ooit wel eens geluisterd heeft naar die felicitaties? Want alleen zij heeft er iets aan natuurlijk. Uh, ik kan me indenken. Zo ben ik zelf ook. U waarschijnlijk ook dat het leuk is als je gefeliciteerd wordt. Nou, we praten hier over het staatshoofd, een publieke functie. En dat is wel aardig, zeker gezien de traditie in Nederland en die eeuwenlange band, dat het op deze manier gebeurt. Nou, wie weet, luistert ze nu wel. En dan feliciteer ik u met het in ere herstellen van deze traditie. Voorzitter van de uh, Bond van de Oranje Verenigingen, meneer Zonnewielen. Dan gaan wij naar Den Haag. GroenLinks en de ChristenUnie. Daar gaat het om deze dagen. Als we het hebben over de trainingsmissie voor de politie in Afghanistan, Kunduz. Zojuist was Joël Voordewind van de ChristenUnie aan het woord... in het Kamerdebat dat vandaag is begonnen. En hij eindigde zijn bijdrage als volgt. Er leven bij mijn fractie, de ChristenUnie, op dit moment te veel twijfels... over met name de effectiviteit van het NAVO-trainingsdeel... om in te kunnen stemmen met dat voorstel wat op dit moment op tafel ligt. Maar, voorzitter... We gaan goed luisteren naar wat het kabinet te zeggen heeft... en in hoeverre het kabinet bereid is de missie zodanig om te bouwen... dat het wel een versterking van de stabiliteit en de geloofwaardigheid... van het politie- en justitieapparaat apparaat in Afghanistan kan bewerkstelligen. Met respect voor mensenrechten en ook die voor religieuze minderheden. Dank u wel. Joost Verlinks in Den Haag volgt het debat. Joost. De missie ombouwen, dus zegt voor de wind. Dan maakt het nog een kans om door te gaan. Jolande Sap van GroenLinks heeft inmiddels ook haar wensenlijstje ingediend voor een vernieuwde missie. Wat denk je? Schrikt het kabinet hiervan? Nou ja, dat is, dat is moeilijk te beantwoorden. Kijk, eh, los van de vraag of het kabinet het wil en kan aan die eisen tegemoet komen, is er wel een staatsrechtelijk probleem. Want gebruik rond missies is, het kabinet neemt een besluit en als Kamerfractie stem je in of niet. Hoogheid, wat kleine aanpassingen aan een missie. Maar we komen nu eigenlijk in de situatie waarin de Kamer en het kabinet gaan onderhandelen over het karakter van de missie en dat is vrij fundamenteel. Nou ja, nu is ons staatsrecht op veel punten niet dwingend, dus. Ja, het kan. Maar ja, deze gang van zaken kan wel op bezwaren stuiten van andere fracties. En dat is op dit moment ook gaande in de Tweede Kamer. Want zoals je weet hebben wij als de NOS in de wandelgangen opgevangen. dat het kabinet van plan is de Afghaanse de trainers. of de Afghaanse recruten niet zes weken te trainen. maar zestien weken. Nou, daardoor wordt het debat. of er wordt het karakter van de missie dus wel anders. En daar beginnen nu dus fracties bezwaar tegen te maken. Want die zeggen: van wacht eens even is dat zo? Want dan willen we eventueel een nieuwe brief van het kabinet hebben. En ik zie nu, terwijl ik aan het praten ben, dat het debat ook geschorst wordt. Dus ik ik weet niet helemaal wat er gaande is. Maar het kan zijn dat men even zich gaat beraden over wat er precies aan de hand is. Want het idee achter het verlengen van die missie is, is dat het dan veel meer zin heeft. En je ze ook nog uh, echt civiele dingen kan leren ja, bij de politie. Ja, Kijk, de kritiek is nu heel vaak van ja in zes weken wat, wat kan je mensen leren. Uh, een beetje schieten en een, een rood blok opzetten. En dan moeten ze hun werk gaan doen. Nou, dat, dat vinden GroenLinks en ChristenUnie, die noemen dat geen politieagenten. Die zeggen van je moet ze ook bijvoorbeeld leren lezen en schrijven. Ze moeten ook gewoon uh, normale opsporing staken kunnen doen. Ze moeten een beetje verstand hebben van, van mensenrechten. Ze moeten bijvoorbeeld ook gewoon aan corruptiebestrijding be, uh, kunnen doen. Ja, en dat leer je niet in zes weken. Nou ja, goed, dan ga je ze langer trainen. Bijvoorbeeld 16 weken. Maar goed, dat is heel wat anders dan het kabinet in een brief van de Kamer heeft gestuurd. Ja, zeg en Joost, ik denk ook dat ze in Brussel, uh, bij de Europese Unie, bij de NAVO, zal het inmiddels ook wat duizelen. Nou, het is wel zo dat er al binnen de NAVO een plan is om die opleiding uh, wat te verlengen. Dus, dus het past wel in, in het Denken wat er binnen de NAVO speelt. Maar ja, het, het wordt wel een beetje een, een gekke vertoning op, op dit moment. Ja, we gaan er de hele tijd vanuit dat VVD en CDA de missie steunen. Um, dat blijkt ook vanmiddag. Nou ja, ze, ze, ze steunen het wel, wel. het CDA zegt van... wij moeten nog steeds een besluit nemen. Maar ik, ik vind de inbreng van deze twee partijen nogal technocratisch. Ze stellen een aantal vragen. En wat ik eigenlijk mis, maar goed, dat is misschien mijn wens... is een soort warm pleidooi voor zo'n missie. U bent immers een voorstander. En merkwaardig genoeg zie je die passievolle beto betogen wel... bij uh, D66, Pechtold en Sap van GroenLinks. Uh, die zeggen echt van waarom moeten we die Afghanen helpen? Maar ja, vervolgens trekken ze wel de conclusie... in de manier waarop het kabinet het voorstelt... Dat is niet de manier waarop wij het willen. Dus een beetje een omgekeerd debat wat dat betreft. Joost Vullings, na zessen horen we graag meer van jou. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Over de demonstraties in Egypte wordt veel getwitterd. Ondanks pogingen van de overheid om dit digitale kanaal lam te leggen. Er gaan geruchten op Twitter dat het kantoor van Al Jazeera in Cairo wordt gesloten. De man om te volgen over dit soort berichten op Twitter is Adam Macquarie, een producer voor Al Jazeera in Egypte. Hij twitterde tegen vijven dat hij werd bestookt met traangas op de straat... waar vandaag weer wordt gedemonstreerd. Hij twittert zo'n duizend demonstranten. We kregen ook een mailtje doorgestuurd van Joris. Dat is een medewerker van Free Voice. Een organisatie die onafhankelijke mediaorganisaties ondersteunt. Joris is in Egypte voor Free Voice. Hij mailde om ongeveer half vier het volgende. Het is nog relatief rustig nu in Cairo, maar de spanning bouwt op. Facebook is vijf minuten geleden uit de lucht gehaald. Volgens onze Egyptische collega's is dat een ernstig teken. Even in de buitenlandse kranten gekeken of de harten vol verwachting kloppen... voor de uitslag van het debat over Kunduz. Maar daar is nog niet heel veel aandacht voor. Wel maakte Washington Post een melding van dat twee Nederlandse pensioenfondsen... hun beleggingsbedrijf Alp Invest aan de Amerikaanse Carlyle Group hebben verkocht. Um, u hoorde vanmiddag mogelijk al dat het algemeen burgerlijk pensioenfonds en het pensioenfonds zorg en welzijn dat zijn, en ook in de New York Times staat dat bericht. Het Parool schrijft op de voorpagina naast de berichten over de OV-chipkaart die lek is, dat het afschaffen van de stadsdelen Amsterdam een fortuin gaat kosten. Het opheffen van de zeven stadsdelen wat het kabinet graag wil, kost tientallen miljoenen voor de noodzakelijke reorganisaties en voor het later afvloeien van personeel. Dat schrijft de Raad voor Stadsdeelfinanciën in een rapport. Er werken 203 politici en 31 bestuurders in de stadsdelen, schrijft het parool. De krant schrijft ook dat volgens de Raad het afschaffen van de stadsdelen jaarlijks minimaal 100 miljoen euro kost. Maar er wordt niet bij vermeld hoe dat is berekend of voor hoeveel jaar die kosten zouden gelden. Dan nog een bericht uit de Amerikaanse media. Ze zijn daar erg verheugd dat de Dow Jones... door de 12.000-puntengrens is gegaan. De Wall Street Journal citeert een investeerder die zegt... weer een teken dat we ons een beetje beter beginnen te voelen. Hier stonden wij in 2008, toen de val begon. Maar nu ziet het er een stuk zonniger uit. Ik denk dat wij in 2011 steeds een beetje hoger uit zullen komen. In Nederland verwachten bedrijven pas na 2011 economisch herstel. Dat schrijft NRC Handelsblad op de voorpagina. Amper een derde van de grote en middelgrote Bedrijven gelooft in een heropleving nog dit jaar. Er is meer optimisme over de internationale economische conjunctuur dan over de Nederlandse economie. NRC onderzocht het in samenwerking met organisatieadviesbureau Boer en Kroon. Dan de gemeente Zaanstad. Die heeft een brandbrief gestuurd aan de NS. De wethouder legt aan RTV Noord-Holland uit waarom. Nou, dat is omdat we veel brieven hebben binnengekregen en klachten van, van onze bewoners over de kwaliteit uh, die ze ondervinden. En dat gaat dan om overvolle treinen en treinen die uitvallen. En dat speelt ook niet alleen met deze sneeuwperiode, want daarin hebben NS met nadruk niet lastig gevallen. Toen hadden ze het moeilijk genoeg. Maar het dateert eigenlijk al vanaf uh, vorige zomer uh, dat er uh, zeer geregeld ge gebeld wordt door mensen van... Uh, nou, het, uh, het, het is niet te doen. Uh, echt overvol. En, uh, ja, en af en toe ook treinen die uitvallen. Volgens RTV Noord-Holland waren de treinen zelfs zo vol... dat er reizigers achterbleven op de perrons. De NS zegt dat het allemaal komt doordat de nieuwe sprinters... niet winterbestendig zijn gebleken. Maar Zaanstad spreekt dat dus tegen... en zegt dat het een structureel tekort is. Na zessen hopen wij u te kunnen laten horen... waarom er geschorst is in het Afghanistan-debat. Er wordt gedeeld en gewield tussen regering en oppositie... om toch naar Kunduz te kunnen gaan.